Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. 1485, AM een beetje water, GELUIDEN. een beetje sop. Dit is de Afas Show en dit is... You know what to, do to me. You know what it does to me. Simon, you know what to do. Elschblatt. Elschblatt. The night is filled. We Het begint alweer lekker, mijn microfoon die deed niet. ook wel Ik wil er een heel verhaal op gaan houden van de Elsplaat maar nee hoor, de microfoon die was dicht. Jorde de Elsplaat, Carly Simon uit 1983. You know what to do. En meneer Hans Bank heeft alvast de primeur naar zich toegeëigend voor de nieuwe, nieuwe Elsplaat. Het is een beetje verbarigd natuurlijk. Nu hoor je op één dag twee verschillende Elsplaten door elkaar heen. Maar ja, goed, dat is een beetje een technische oplossing. Daar gaan we nog wel even iets op verzinnen. Het is vandaag woensdag 8, uh, nee donderdag 29 juni 2017, welkom vrienden en vriendinnen bij een nieuwe aflevering van de Afershow, tussen 6 en 7 uur vanavond en ik hoor mezelf heel raar met de microfoon, ik hoop dat het een beetje op de zender te horen is, ik weet niet wat er aan de hand is, maar het gaat volgens mij niet helemaal goed, dat zullen we dan allemaal wel zien en anders wordt het gewoon een uh, uurtje non-stop, dat zijn jullie trouwens wel gewend bij Radio Els wat dat betreft. Uh, ik had ook deze nog klaar staan natuurlijk. Ja, ja, ja, voor mij wel hoor. Het is pas donderdagavond natuurlijk, maar voor mij is het gewoon al weer een lekker weekend. Een weekend om een beetje bij te komen en uh, kijken of ik uh, weer een beetje kan gaan lopen, want dat is nog allemaal uh, houdt dat niet over. Maar ja, goed, uh, daar hebben jullie natuurlijk een boodschap aan. Wat gaan wij doen? De bekende dingetjes zijn natuurlijk de muziek van Chicago, de Dells, Earth and Fire, de Buffoons, Barry en Aline. Crabby, Appleton, Chicory, Tip is het weer leuk van vandaag. De voortops, het Lowland-trio, Berry, White, ja, En misschien nog Cindy en and Beth en and Emotions. Maar dat denk ik niet. Dat hangt er vanaf hoeveel we praten natuurlijk. Dus we gaan maar snel beginnen met de plaat van 50 jaar geleden, 1967. Hier is Cat Stevens. I've been tomorrow alive. I'm gonna get me a gun. many times. But now I realize. No more. I'm gonna get me a gun. I'm gonna get me a gun. Like the sun You'll see the best of me When I have got you was dat ook van plan hoor. Ik uh, zorg dat ik een geweer krijg en ik schiet die voeten af. Want <lacht> ik zoveel last van heb. Jorgen Turket Stevens. I'm gonna get me a gun uit de 1967. Een normale, vrij normale avondspits. 232 kilometer fileleed vanavond. Radio Els. Ferry den Hartog. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit, Dit is Radio Els. 238 time plaatje niet zo uh, Chicago-achtig. Niet des Chicago, zoals dat heet. Maar het is wel echt van Chicago 1984. Stay the Night hoor je bij radio-els 1485 AM. De Zuid-Koreaanse stad Hadong gaat blikken met frisse berglucht aan zijn inwoners verkopen, waarmee die zich kunnen wapenen tegen de toenemende luchtverontreiniging. De gemeente heeft een Canadees bedrijf de opdracht gegeven om in de bergen een fabriek te bouwen, al dus de Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. In de fabriek in de bossen op 700 tot 800 meter boven de zeespiegel worden cilinders gevuld met 8 liter gepeste lucht afkomstig van de berg Yiri. Voor omgerekend iets meer dan 11 euro kunnen de inwoners van Haddon met een speciaal masker de lucht vervolgens ongeveer 160 keer inademen. Het inhaleren moet de gebruiker het gevoel geven in een bos met cipressen te zijn. Op 30 juni gaat de fabriek open die dagelijks 1000 tot 2000 blikken lucht kan produceren. Het is toch eigenlijk een beetje ongelooflijk dat dat maar nodig is. Maar dat schijnt in Azië voor meer in die hele grote steden zo te zijn. Dat uh, in China met name geloof ik. Dan uh, mag je op bepaalde dagen, dagen keer niet eens buiten. Dan hangt er gewoon een hele dikke mist. Ja. 13 over 6 bij Els in de Ave show met Ferry. Nou maar toch... Hier is een hele mooie plaat in 1969. The Dells, I Can Sing a Rainbow. Bij Radio Els in de Ava Show hier op deze donderdagavond. Morgen moet je nog één dagje naar je baasje toe. En dan heb je weer een vrij weekend voor de boeg. Stel je er niet te veel van voor. Want als ik het uit het weerbericht begreep, al van René en bij Hans, eh, wordt het allemaal niet veel soeps. De Ava Show. Radio Els 1485 20 jaar geleden plukte Earth en Fire ook een graantje mee van een beetje Disco Geweld. 78 Avenue van Earth en Fire met Janny Kaagman natuurlijk. Ja, ja, ja. Zit hij gelijk een beetje naar buiten te kijken. Pa Merel die is nog volop bezig om uh, zijn jongen een beetje vliegen te leren enzo. Zijn toch altijd wel leuke beelden als je dat zo ziet. Hè? Ja, Die zit hier vlakbij in een boom met zijn nest. Hij zwerft hier al maanden rond. En uh, hij heeft heel de tuin al uh, doorgespit om wormen te zoeken. Dat is toch wel leuk natuurlijk. Ja, dit is niet zo leuk, maar ja, wel goed natuurlijk tegen de criminaliteit. Vier verdachten in het passageproces hebben we vandaag levenslange celstraffen gekregen. Ook Dino Sorel, die eerder werd vrijgesproken, moet levenslang de gevangenis in. De drie tot levenslange veroordeelde verdachten naast Dino Sorel zijn Jesse R., Mohamed R. en Siegfried S. Dino Sorel wordt gezien als het klopstuk en de opdrachtgever, opdrachtgever van de reeks moorden. De andere drie waren als huurmoordenaar betrokken bij diverse criminele afrekeningen en pogingen daartoe in het passage dossier dat draait om zeven onderwereldmoorden en een reeks plannen voor liquidaties. Tussen 1993 en 2006. Eerder kreeg Jesse R. al een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Ook Mobile met R. kreeg eerder al levenslang voor zijn rol bij de liquidaties van Salim Ha, Georgie Ilik, Tony van Maurik, Henny Chamel en Annie de Witte. Daarnaast werd Sigrid S. tot levenslang veroordeeld voor een liquidatie in Antwerpen. Dus die heb gewoon onderhand andere drie keer levenslang. Ja. Nou ja, goed, het is natuurlijk een goede zaak dat daar natuurlijk iets mee gebeurt. Die gaan voorlopig niet op vakantie naar Arizona. Dat deden Bufans wel in 1973. En ik vind het zo'n heerlijk Hollands plaatje. Ja, ja, Radio Hels 1485, de Havanshow, tot 7 uur vanavond. A smile on my face, a glance in my eyes, I'm traveling. The, land. the season came to an end. I'm going back home. Susie and me. Liquor. And Susie, you see, she's going to be as rich as a girl can be. Je bent inmiddels thuis uit de files vandaan, want er staan nog maar 128 kilometer, Dus dat valt reuze mee. En zit je al aan tafel met de warme piepers, wensen we natuurlijk smakelijk eten. En als je niet naar Arizona wil op vakantie, dan kan je altijd nog even naar Ibiza. Zomer op je radio. 19.80 gaan we naar terug, naar Berry en Aline. Je hoort het waarschijnlijk al, hier is Ibiza. cool. No one laughs a lot All my stories have been told And some ain't worth a jot Got to get away from here Find myself some fun Gonna take the next plane out And fly into the sun Of all this nine to five I've really had enough Seems my life is full of love We ze natuurlijk van hun grootste heet, uh, Summer Wine. wat well, de cover was natuurlijk, en dit is Ibiza uit 1980. Een beetje zoetsappig, maar het klinkt zo lekker zomers, hè? Ja. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam gaat dit najaar een grote expositie wijden aan spreeuwen. Jawel, de vogels zijn de afgelopen jaren een geliefde attractie geworden op het nieuwe Centraal Station. Ze zijn een onlosmakelijk onderdeel van het leven op het station geworden, stelt bioloog en museumdirecteur Kees Moeliker. Geef ongelijk. ze zijn elke dag verzekerd van een niet aflatend voedselaanbod doordat reizigers naar hartelust kruimelen met hun croissantjes en gevulde koeken. Bovendien bieden de diertjes veel reizigers entertainment tijdens het wachten op de treinen. Mijn persoonlijke favoriet is een spreeuw op perron 9, vertelt Moeilijker, Die kan heel goed het geluid van vertrekkende treinen nadoen. Spreeuwen zijn zangvogels die bij uitstek omgevingsgeluiden kunnen nabootsen. De vogels die broeden vlakbij het station in de woonwijken. De basis van de collectie vormt een fotoserie die Jasper Doest in 2015 maakte van de vogels op Rotterdam Centraal. Met deze reeks wondoest vorig jaar de zilveren camera. Ook bevat de tentoonstelling het lichaampje van de oudste overleden Spreeuw van Nederland die bewaard is gebleven. Ja, dat zijn toch wel leuke dingen. Maar ik kan mezelf ook nog wel herinneren. Het is niks nieuws, want het was in de jaren 70 dat ik toen nog wel op het oude Rotterdamse Centraal Station regelmatig kwam dat er toen ook al heel veel duiven waren, die zullen er ook nog wel zijn, maar ook spreeuwen en van allerlei soorten vogels die daar rondzwerven om maar eens even een hapje mee te pikken van wat je laat vallen. We gaan even terug met Crabby Ableton uit 1970 hier bij Radio 1485 en hier is Go Back. Dat geldt niet voor jou. Jij moet juist komen met die chocolademelk met die rum. Het is even over de klok van half zeven. Het is toch altijd wel weer lekker hoor, even zo tussendoor op het halve uur een warme chocolademelk. Het weer is er natuurlijk wel voor. Hè? Het was vandaag hier af en toe toch wel een beetje hozen en regenen en donker en ja, er was niks aan, niks geen zomer. We gaan eens even kijken naar vandaag, het is vandaag 29 juni, dat is de 180ste dag van het jaar en er komen er nu nog 185, dus we zijn bijna op de helft, dat klopt hè. Uh, vandaag in 1613 het Globetheateren in Londen brandt tot de grond toe af, waarschijnlijk doordat een kanonschot tijdens een opvoering van Henry de het Riet het dak daarvan deed vlamvatten. En vandaag in 1904 worden in Drenthe twee prehistorische veenlijken gevonden. En het wordt genoemd het paar van weerdingen. Bij Den Oever wordt in 1920 de eerste bak zand in zee gestort voor de Amstel Diepdijk naar Wieringen toe. Dit kan gezien worden als de voorbereiding voor de Afsluitdijk, die kwam er, dacht ik, in 1932, zeg ik uit mijn hoofd hoor. Even wat minder ver terug in de tijd, Tien jaar geleden in 2007 vandaag verschijnt de iPhone voor het eerst op de markt, niet in Europa, maar dat gebeurde natuurlijk in de Verenigde Staten en nu heeft geloof ik heel de wereld zo'n ding. En in 1940 was het vandaag uh, Anjerdag, Nederlanders geven in grote getalen uiting aan hun onvrede over de Duitse bezetting. En die Anjer die stond natuurlijk symbool voor prins Bernhard, dat mogen duidelijk zijn. Even naar de toe van vandaag, 1958. Brazilië wint de wereldtitel door Gastland Zweden in de finale van het WK voetbal met 5-2, maar liefst te verslaan. En in 1996 start vandaag de Tour de France in het gebos. En ik geloof dat de zaterdag van start gaat, de Tour de France. En dan ergens uit een Duitse stad, dacht ik. Ik weet niet meer die stad, maar het gaat weer in Duitsland beginnen dit jaar. We hebben weer terug naar het voetbal in 2008. Wint Spanje vandaag in Wenen het EK-voetbal door in de finale Duitsland met 1-0 te verslaan. En twee jaar geleden vandaag uh, vertrok Guus Hiddink als bondscoach voor het Nederlands elftal. En in 1929 was de ingebruikname van de eerste windtunnel, de Langley Field in Californië. Nog even naar de weersextremen voor vandaag. In 1929 hadden we de laagste minimumtemperatuur, 4,9 graden en de hoogste maximumtemperatuur was in 1902 31,1 graden. Het zonnetje deed zijn best in 1976, 15,8 uur en de langste neerslagduur was maar liefst 10,9 uur en dat is allemaal gebeurd in 1955. En dan gaan wij hier gewoon lekker door met het twee leuk van vandaag. Twee opnames van Security Tip uit 1972, Zon of Mijn Vader. En een jaartje later uit 1973, Goed Grief Christina. Twee leuk, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu. You're doubling.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 Ruimtevaartpiepjes worden er tussendoor, dat was een beetje populair in de jaren 70. Ja, ja. Het tweede van vandaag hier in Davos over deze donderdag 29 juni 2017. Sikuri Tip, Son of My Father en Good Grif Christina. Ik heb het even voor je opgezocht. De Tour die start aanstaande zaterdag in Düsseldorf in Duitsland. Ja, ja, ja. En Laurens die kreeg maar twee potten pindakaas mee van zijn vrouw. voor wie niet weten wie Laurens is, dat is dus een prof wielrenner die onderhand al voor de tiende keer mee rijdt in de Tour de France. Altijd als knecht, en harde werker en heel vaak onderuit gegaan. Zijn dus, gezicht uh, is eigenlijk wel een beetje rijk voor een facelift. En ik hoop niet dat het hetzelfde oude liedje wordt voor hem, uh, deze Tour de France. De Voortaps uit 1966, it's the same old song. We gaan op naar het weerbericht en dat doen we met het Lo Lo trio. Lekker gezellig, hier is mijn naam is Haas. Zachte mos lagen wij te dromen, de zon scheen erop last. Wij waren verliefd en we kusten elkaar. Wat ritselde daar? Ik dacht niet. De vrees, ik moest die er Ik zou wel eens weten hoe ze aan die uitdrukking zijn gekomen, mijn naam is Haas en dat ze dat verbonden hebben met ik weet nergens van. Nou ja, goed, het was in ieder geval een leuk plaatje om weer eens een keer te horen, zo over donderdagavond, het Lowland Trio uit 1973. En wij gaan ons even bezighouden met het weer, wat het allemaal gaat doen. Verspreid over het land vallen buien, met name in het noordoosten is er ook kans op onweer. Lokaal kan het soms stevig regenen. In de loop van de avond en nacht neemt de buiwigheid af, maar helaas droog wordt het niet. Morgen maakt vooral het zuiden kans op wat zon, maar verder verandert er maar bar weinig. Er vallen dus opnieuw enkele buien en het wordt 19 tot 22 graden. Zaterdag begint klet, kletsnat, maar in de middag wordt het geleidelijk droger. Zondag vallen de buien vooral later op de dag. En in het weekend is het een graad of 19. We zullen eens even kijken wat dan die temperaturen zo daarna gaan doen. Nou, maandag wordt het weer 20 graden en dinsdag 21 graden. De minimumtemperaturen lopen uiteen van 12 tot 14 graden en de wind die zit in het westen tot noordwesten windkracht 4 tot 3. Dus eigenlijk een beetje half herfst weer, maar wel met uh, gewoon temperaturen zo rond de 20 graden. De rapportcijfers vanmorgen, het golf weer een 8, het vis weer een 10. Waarom het vis weer een 10 krijgt, misschien bijten de vissen beter als het regent. Ik heb geen idee, want ik heb nog nooit gevist in mijn leven. Ik vind het veel te zielig voor die vissen. Het wandelweer van meneer Hans Bank krijgt een 8 en het zeilweer krijgt ook een 8. Vanwege natuurlijk dat er toch wel een aardig windje staat. Zometeen tegen het einde van het programma nog even kijken wat er op de buis is vanavond en eh, daarna natuurlijk gewoon weer de heerlijke non-stop van Els. Die staat er weer te trappelen van ongeduld. Maar eerst nog even Barry White uit 1975. What am I gonna do with you? Wat zal ik vanavond eens gaan doen met jou? Ik heb geen idee. Ik denk dat ik maar opsluit in de schuur. Lekker rustig. Wat hebben we kunnen doen met jou? Van Meriwijd uit 1975. De Ava Show. Hey, waar blijft die zomer nou? Nou simpel, die komt gewoon uit je radio. Iedere dag Radio Els. En zo wordt het natuurlijk ook. Hè? Maar ja, waar blijft die zomer nou? We hebben toch al heel wat mooie dagen gehad. Oh, dat heb ik ook lang niet gehoord. Arresta Aken, ze gaan terug naar 1983 hier in Davos. Show. Don't Wanna Live Without You. 7 voor 7. Dubbele tijdmelding hier in de Show. betekent dat we straks opgaan naar het nieuws en weer van 7 uur. En daarna natuurlijk de non-stop programmering met alle gouden hits uit de jaren 60, 70 en 80. 24 uur per dag op de AM 1485. En natuurlijk via www.raduels.nl op het wereldwijde web. Nog even een overzicht van de tv-programma's voor vanavond. Nederland 1, Nationale om 8 uur. Ik vertrek om half 9. Het geheime leven van 4, 5 en 6 jarigen begint om 5 voor half 10. En Jinek om 10 voor half 11. Nederland 2 hebben we kunst, raadsels om 5 voor over 9, Hollandse zaak om 10 over 9 en nieuwsuur hebben we om 10 uur. Uh, Nederland 3 voor de voetballiefhebbers, de Confederations Cup is daar heel de avond van toepassing en op RTL 4 hebben we zoals gebruikelijk om 8 uur, goede tijden, slechte tijden. Hotter than my daughter zal wel weer een herhaling zijn om 1 over half 9, beste kijkers om 1 over half 10 en om half 11 RTL Late Night. SBS 6 hebben we het Traumacentrum om 8 uur. Zullen we een spelletje doen om half 9? De wereld rond met 80 jaar om half 10. En daarna natuurlijk nog gaat van Nederland om half 11. En de laatste editie van Show Nieuws begint om vijf voor elf. Veronica hebben we weer uh, according to Jim om tien over half acht. De Big Bang Theory om tien over tien. En daarna afleveringen van The Criminal Minds. En dat duurt tot tien voor half twaalf. Dan hebben we nog meer hier bijzonders wat ik zie. Uh, Net of SBS 8. Ik heb geen idee wel welke zender dat is. De Bouwbroers kopen en verkopen om half 8. Het Tots of Frost. Dat is een detective-serie Begint om half 9. Duurt tot half 11. Dus dat zal wel een extra lange zijn. En de Bouwbroers die komen daarna nog een keer terug om half 11. Met kopen en verkopen. Wij houden het hier voor gezien. Uh, morgen zijn we er natuurlijk weer. Met de bekendmaking van de nieuwe Elsplaat. Al zit tenminste de... Als Bank Show niet hebt gehoord, dan weet je dat lekker nog niet. En anders weet je het al wel. Nou ja, goed, het komt wel allemaal goed. Uh, fijne avond verder en graag tot morgen. De laatste is er eentje van Cindy en Bert. de zondag.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 Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Ik höre die Wozukis spielen. Gerade so wie in de Sonntagnacht. Als das Glück uns weihnacht aufgebracht. Immer wieder sonntags komt die Erinnerung. Und das sind dieselben. Dit is Radio Els.